12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft tientallen tips binnengekregen over de oplichters... die bij ouderen binnenkwamen om bloed te prikken. Met een smoes wisten ze toegang te krijgen tot de bankrekening van hun slachtoffers. Op die manier zouden ze duizenden euro's hebben buitgemaakt. De politie zegt tal van aangiftes te hebben gekregen over de babbeltruc. De bende zou hebben toegeslagen in onder andere Eindhoven, Utrecht, Delft en Goorlen... Vorige week gaf de politie foto's vrij van enkele verdachten. Gisteravond werden in het televisieprogramma Opsporing Verzocht opnieuw beelden vertoond. De eerste bouwvoertuigen zijn aangekomen op het Malieveld in Den Haag... voor de demonstratie van de actiegroep Grond in Verzet. Die actiegroep wil woensdag met zo'n duizend machines op het Malieveld staan... om te protesteren tegen de stikstofregels en de PFAS-norm voor chemische stoffen in de grond. Het kabinet maakte eerder gisteren bekend... dat het bedrijven financieel wil helpen... die worden getroffen door de maatregelen. Irak ziet niets in het berechten van IS-strijders in Irak... door een internationaal tribunaal. Dat zei minister Al-Hakim van Buitenlandse Zaken in nieuwzuur. Volgens de minister is er geen internationaal mandaat... en wil Irak geen wetten aanpassen. Nederland wil Irak financieel ondersteunen... bij de vervolging van IS-strijders... maar eist dat Irak geen doodstraffen oplegt, zoals nu wel gebeurt. De Irakse minister ziet weinig in internationale tribunalen... omdat die traag werken en er duizenden verdachten zijn. Hij vindt het efficiënter dat elk land zijn eigen verdachten berecht. En de Britten gaan op 12 december naar de stembus... zoals premier Johnson wilde. Er is gisteravond in het Lagerhuis over gestemd. 438 parlementariërs stemden voor. 20 tegen. De rest van de 650 parlementariërs onthield zich van stemming. Het is voor de derde keer in vier jaar tijd dat de Britten een nieuw parlement gaan kiezen. En dan het weer. Het blijft droog. Vannacht kan lokaal een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt na drie graden aan zee en tot rond het vriespunt in het binnenland. Morgen lost een mistbank snel op. Dan wordt het droog en zonnig en ongeveer tien graden. Dit was het.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 I'm you know me, everything. Right, me back on top of me, yeah. I love you, boy, do you feel the same? I No! Cause as long as it is there I still feel like a man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 Besides savage, rather be tied up with girls and Ain't got no money to pay me respect Ain't no budget when I'm on the set If I like it, then that's what I get, yeah okay. Bye.